De afgelopen dagen konden nabestaanden en overlevenden van het bloedbad op Utoya het eilandje opnieuw bezoeken. Zo'n 1500 mensen hebben dat gedaan. De situatie in de Libische hoofdstad Tripoli is onduidelijk. Gisteravond en aan het begin van de nacht waren de beschietingen en explosies te horen, maar de laatste uren lijkt het relatief rustig te zijn.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 De aanklager was verantwoordelijk voor alle vervolgingen in de onrustige provincie in het zuiden van Afghanistan. Het weer: toenemende bewolking en vooral in het zuidoosten de komende uren buien. Vanmiddag overal kans op buien, vooral in het midden en oosten. Grote kans op onweer, hagel en zware windstoten. Middagtemperatuur tussen 23 en 29 graden. Dit was het NOS journaal.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Met vandaag alweer de achtste en op één na laatste aflevering... van onze zomerprogrammering. We straks tot 11 uur aandacht voor Brother Where Art Thou... van collega's Matthijs Deen en Laura Stek... Een negendelige serie is het over historische broederparen. Van aards, vijanden en levenslange rivalen... tot mannen die in voor- en tegenspoed solidair met elkaar bleven. Vandaag in aflevering 8 de boers Karel en Geert van het Reven. Met gasten Nop Maas en Max Pam. In het tweede uur van OVT vervolg van de serie De Gouden Jaren. Met vandaag een historisch fragment uit het legendarische radioprogramma Het Gebouw. Op 31 mei 1991 stond het gebouw een dag lang uit... vanaf het schip voor de kust, waar het thema werd besproken. De zorg over de toekomst van de radio. En Tijdens dat programma werd voor het eerst rechtstreeks... de liefde bedreven en uitgezonden. Even na 11 uur dus. Vervolgens in de serie Herhalingen van het programma Ongehoord... vandaag deel 1 van een serie van twee programma's... die Marnix Kolhaas maakte over zijn unieke en prachtige reis... naar de meest onbereikbare en afgelegen plaats op de wereld... het eiland Tristan da Cunha. Maar eerst gaan we luisteren naar een fragment... uit het Radio 1-journaal van afgelopen week. Loco-burgemeester Van Hoorn is Ronald Lauwman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat gebeurde daar bij u? Nou ja, wij zijn. Uh, We hebben de afgelopen twee weken in Horen uh, kermis gehad. En uh, voor die kermis worden altijd uh, ook uh, lantaarnpalen en ander straatmeubilair uh, verwijderd van uh, nou ja, delen in de binnenstad. En ook op het Rode Steen waar uh, het standbeeld van Jan Pietersenkoen staat. En vanmorgen is er begonnen met het opruimen daarvan. En vervolgens is ook, uh, zijn ook de uh, lantaarnpalen weer teruggeplaatst. En bij die werkzaamheden heeft een kraan uh, een draaibeweging gemaakt... en daarbij het uh, beeld van uh, Jan Pieterszoon Koen van de Sokkel uh, geveegd. Ja, u hoorde de burgemeester van Hoorn met Lucella Karas... over het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen... wat dus van de Sokkel is afgeveegd. Om verschillende redenen is dat wel een vreemd voorval. Want om te beginnen is het beeld... Niet te missen zo groot. Alleen de sokkel is al twee tot drie meter. En dan komt er nog een meterslang beeld bovenuit. Hoe ze het kunnen raken, dat vraagt iedereen zich af. Maar vooral ook omdat er over dat beeld nogal veel te doen is geweest in Hoorn. Nog voor de zomer waren er fikse discussies in de gemeenteraad. Omdat er al heel lang bezwaar is tegen de tekst die bij het beeld is. Nou om opheldering te krijgen over dat beeld, maar vooral natuurlijk ook de historische figuur. De man uit Hoorn, de naamgever van de Koen-tunnel, Jan Pietersson Koen. Aan de telefoon historicus Remco Raben van de Universiteit van Utrecht... gespecialiseerd in onze koloniale verhoudingen. Goedemorgen, Remco. Goedemorgen. Toen ik je vertelde dat het beeld per ongeluk was omgestoten... toen reageerde je eigenlijk heel verbaasd. Ja, natuurlijk. Dit is de, de, de, de speling van het lot. Ik denk dat uh, de mensen van het burgerinitiatief in, in Hoorn het uh, ook wel even in hun handen gevreven hebben. Uh, of, uh, ja, en de, de grappen zullen niet van de lucht zijn geweest dat deze hoogwerker uh, misschien iets toegeschoven heeft gekregen om per ongeluk dat, dat, uh, dat beeld om te stoten. Ja, want er zijn mensen in Hoorn die willen dus van het beeld af... Uh, nou, dat, gaat, dat, is, dat is subtieler als ik het uh, uh, goed gevolgd heb de afgelopen maanden. In het begin van dit jaar is er een burgerinitiatief geweest, zoals dat uh, bestaat in, in Hoorn, dat uh, burgers kunnen uh, uh, dingen agenderen. En in juli is uh, de gemeenteraad tot het besluit gekomen dat het uh, beeld een, een ander tekstje krijgt of een tekstje erbij krijgt. Het, het uh, gevoel van uh, de burgers uh, was dat uh, het beeld zoals het... Uh, nu gepresenteerd werd en niet uh, de juiste historische uh, informatie uh, bood. Want het staat nu eigenlijk alleen maar dat hij gouverneur is geweest in Indonesië in het begin van de 17e eeuw. Ja, er staat zoiets van dat hij in Hoorn geboren is en dat hij gouverneur van de generaal van de VOC is geweest en dat hij de grondleg van Batavia was. Uh, en, en verder staat er eigenlijk niks. Dus dat is ook niet zo uh, uh, heel erg triomfalistisch. Maar toch, er wordt niks gezegd over uh, de duistere kanten. En daar hebben we uh, de laatste decennia hebben we daar toch steeds meer be behoefte aan. om het koloniale verleden ook uh, in een uh, wat ander perspectief te zien. Laten we daar dan even bij stilstaan. Die duistere kanten van Jan van Koen. De generaal boekhouder van de VOC. Hè? Want wat er waard die mensen om te doen is geweest. is dat hij nogal heeft huisgehouden daar. en dat daar gewoon ongelooflijk veel slachtoffers bij zijn gevallen... en dat hij vrij ruksigloos is opgetreden. Hè? Bijvoorbeeld al het platbranden van Jakarta... waar die Batavia dan heeft gesticht. Ja, ja. ja het, was een, het was een doorzetter die uh, <lacht> ja, hij ging, hij ging overlijken. Dat is zonder uh, meer waar. Uh, dus ja, je kan het, het, het, het interessante van Koen, we mogen dat, mogen dat best zeggen, we hoeven het niet alleen maar in zwaar moralistische termen uh, te benoemen. Het is tenslotte alweer even, even terug in hele andere situaties. Dan we nu kennen. Uh, het, het interessante van Koen is dat hij uh, aan de ene kant dus echt, een, echt een van de grondleggers is van het, uh, het, het maritieme rijk van, uh, van de VOC. En aan de andere kant dat hij dat gedaan heeft met, uh, ja, zonder, zonder veel respect voor mensenlevens. Uh, daar zijn duizenden uh, mensenlevens aan geofferd aan zijn ambities. Uh, in de eerste plaats, natuurlijk, in de, de verovering van, uh, van Jakarta in, uh, in 1619. Uh, uh, misschien nog wel sterker, daar is, daar is natuurlijk het meest onbekend. Uh, mm -hmm. De verovering van de Banda-eilanden, dat, dat kleine uh, groepje eilanden in het oosten van, uh, van Indonesië. Waar, uh, niet helemaal toevallig, <laughs> uh, maar eigenlijk alleen maar daar nootmuskaat groeide. En dat vond, uh, vond Koen interessant voor de, uh, voor de handel. Uh, en daar heeft hij, uh, daar heeft, bij die verovering heeft hij uh, echt ructiesloos uh, opgetreden. Was hij daar in een uitzondering in zijn tijd of deed iedereen dat? Um, nou, je moet het wel zien. In de, in de aard uh, van de kolonisatie, daar, daar, uh, daar werd wel, wel vaker uh, met scherp geschoten. Uh, maar bijvoorbeeld in het geval van Banda, wij weten uh, helaas niet precies hoeveel slachtoffers uh, dat heeft, uh, uh, hij daar heeft gemaakt... Um, is, is dat wel enorm? Uh, we denken dat er. Uh, voordat uh, de VOC daar in uh, 1621. Uh, onder leiding van Koen. Uh, arriveerde. zo'n 15.000 mensen woonden. Uh, en daar zijn uiteindelijk. duizend uh, nog achtergebleven. Nou wil dat niet zeggen dat ze al, de andere 14.000 allemaal zijn omgekomen. Er zijn er veel gevlucht. Zijn er zijn nog duizend als slaaf. Uh, naar uh, Batavia gevoerd. Uh, maar velen zijn, velen zijn over zee weggevlucht, uh, maar we kunnen het toch wel uh, gemakkelijk stellen dat hij daar duizenden slachtoffers uh, heeft gemaakt. Ja, dan was hij in, in een soort permanente strijd, meen ik, met de Portugezen en de Engelsen ook om dat rijk veilig te stellen ja. he, voor, de, voor de VOC. Ja. Maar was dat dan iemand die in zijn eigen tijd ook al bekend stond als iemand die, zoals je het net zelf zei, over lijken ging? Uh, ja, hij had, uh, binnen de VOC had hij uh, conflicten, uh, onder andere met zijn, uh, met zijn voorganger, de, de, zijn, de voorganger als gouverneur-generaal, uh, die veel meer een uh, voorstander was van uh, zachte, uh, een, een zachte hand en, en veel meer met commerciële middelen uh, de handel naar zich toetrekken. Maar Koen zei van nee, we moeten uh, de zaak monopoliseren, we moeten zorgen dat we daar stevig uh, zitten. Dus hij, hij was al als uh, in, de, in de beleidsvorming uh, werd hij al bekritiseerd, maar ook na, uh, uh, na aanleiding van zijn optreden in Banda werd hij door de directeuren van de VOC, de heren 17, uh, werd hij op, op de vingers getikt. Uh, hij kreeg een, uh, uh, een, uh, een uitlander. Je maakte het uh, te dol. Dus, uh, ja. ja. Uh, uh, uh, uh, letterlijk zeiden ze wij hadden wel gewenst dat het met gemacht, gematigde middelen hadden kunnen beslist werden. Het zal wel ontzag, maar geen gunst waren. Uh, dus nou ja, zo ernstig uh, werd het dan ook weer niet opgenomen, maar toch? men was niet geamuseerd. Ja, ja, ja. ja. En, en is die toch desondanks in Hoorn altijd als een, als een held gezien? Hij komt hier vandaan. en Dit is de man die ons de, de rijkdom van de Gouden Eeuw heeft gebracht. Ja, nee, maar dat, is, dat is al zijn gezien als een van de krachtige figuren, van, als een van de grondleggers van het, van het VOC-rijk. Uh, maar het feit dat dat standbeeld in Hoorn is gezet in het, aan het eind van de 19e eeuw, 1893 is neergezet, was iets eerder gemaakt. Past helemaal in die tijd van uh, opkomend nationalisme, het zoeken naar uh, de grondleggers van, uh, van het moderne Nederland. Um, en dat is het moment dat hij dat naar voren gehaald en dat hij op een sokkel gehezen werd. Ja, en toen... Ook in die tijd was hij trouwens niet helemaal onomstreden. Koen is nooit helemaal onomstreden geweest. Uh, dus maar het was af... natuurlijk niet aan het eind van de 19e eeuw een soort gedachte om enige nuancering op zo'n plaquette aan te brengen? Nee, want Nederland, ja, nee, nee, Nederland was toen ook inderdaad oorlog verwikkeld. Exact. De Lombok-expeditie hadden we toen. Uh, dus uh, nee, dat. dat uh... Maar onomstreden is hij nooit geweest. Dat is, uh, ook de ook afgelopen, afgelopen eeuw niet. Dit burgerinitiatief uh, heeft zijn, uh, zijn voorgangers al. In de jaren negentig zijn er al allerlei ludieke plannen geweest om iets met dat beeld te doen. Om er meer dimensie aan te geven. Um... Nou ja, dat is dus deze week gebeurd. Ja, door, ja. Uh, door toevallig door de, de door de hoogwerker. Dus ja, je, zou, je zou bijna zeggen, uh, la, laat dat beeld. Het is nu al maar laat het beeld te liggen en zet er een, een hek op. Of dan heb je ook al een, een mooi uh, beeld. Uh, maar goed, de, de gemeente heeft anders bespreken. Wellicht zal het ja. nu worden aangepast. Remco Rabe, heel hartelijk dank voor ja, de toelichting vandaag. Dit ja, ja. is zondag ja, dag. Goedemorgen. Goed, dan is het nu tijd voor de achtste, <coughs> achtste aflevering van de serie Brother Where Art Thou van collega's Matthijs Deen en Laura Stek met hun gasten Nopmaas Maas en Max Pam. and you're not like me, but I'm the same man. Goedemorgen, welkom bij de achtste, e en laatste aflevering van onze zomerserie over historische broederparen. Vorige week in de aflevering over Ray en Dave Davies van de Kings hoorde u hoe het kan lopen als twee getalenteerde broers strijden om dezelfde plek op het podium. Hoe dat een publiek en levenslang conflict kan opleveren dat ondanks dat grote kunst voortbrengt. Het verhaal van vandaag gaat ook over twee zeer getalenteerde broers... ook met een levenslange, moeizame verhouding... die ook grote kunst heeft voorgebracht... maar die zich ertoe gedwongen hebben gevoeld om voortdurend te zijn... wat de ander niet is. En daarhalve gezamenlijke optredens wisten te mijden. Ja, want we hebben nogmaals uitgenodigd, de biograaf van Gerard Reven. En het ligt voor de hand dat we met hem gaan praten over de gebroeders van het Reven, Karel en Gerard. De geleerde oudere broer en de jongere volksschrijver. Vind je dat een goede typering, nogmaals? Nou, dat is niet meteen de, de typering die ik zou kiezen. Kijk, dat hele gedoe over dat volksschrijverschap van Reven... dat is natuurlijk een misverstand. Hij heeft het ooit zelf bedacht als een soort ironische aanduiding van zichzelf... maar hij wist natuurlijk ook wel dat hij geen volksschrijver was. Ik bedoel, Jan de Hartog, dat was een volksschrijver. Mm -hmm. En dan wilde hij natuurlijk wel op lijken qua verkoop... maar hij was natuurlijk helemaal geen volksschrijver. Wat zou wel een goede typering zijn? Ja, om die twee broers aan elkaar ja. te houden. Uh, ik denk dat je uh, in de eerste plaats heel veel overeenkomsten kunt bedenken. Maar daarnaast dat de, het essentiële verschil misschien wel zit... in het feit dat de een uh, meer een uh, wetenschapper was... Uh, met een meer wetenschappelijke en uh, rationalistische houding. En de ander, uh, ja, min of meer een soort um, halve mysticus. Maar om, de, om die broers te zien als mensen die altijd proberen te zijn... wat de ander niet is? Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is... dat ze probeerden te zijn wat de ander niet is. Uh, ik denk wel dat dat voor Gerard erg opging. Hij probeerde voortdurend uh, een soort afstand te scheppen, scheppen... tussen hem en zijn broer. Uh, van de verkorting van zijn naam tot uh, laten we zeggen, allerlei standpunten op uh, uh, godsdienstig en politiek terrein. Uh, terwijl Karel, denk ik, veel meer uh, een Irenische geest was... en uh, ja, eigenlijk gewoon niet echt het conflict zocht met Gerard. Maar die typering van dus dat wetenschappelijke versus het emotionele... dat is dus ook een typering die Gerard eigenlijk bedacht heeft of heeft gecreëerd. Nou, ik denk dat dat ook wel een beetje blijkt uit uh, het werk van allebei. Uh, gelukkig uh, mag ik... Uh, in mijn vrije tijd uh, meewerken aan het bezorgen... van het verzameld werk van Karel van het Reven ook. Dus ik heb uh, eigenlijk alles wat hij geschreven heeft... de afgelopen jaren wel een keer of drie gelezen. En uh, wat je daarin wel treft, dat is dat uh, het iemand is... die niet zo snel... Uh, zich in uh, emotionele betogen zal verliezen. Het is wel degelijk iemand die gewoon, ja, gewoon redeneert. En wat dat betreft uh, zou het mij inderdaad helemaal niet verbazen als uh, Gerard een bepaalde richting opgegaan is, juist om zich van Karel te onderscheiden. Ik bedoel, ja. In het eerste deel van dat boek uh, daar gaat het onder andere natuurlijk over de schoolcarrières van die twee broers. Ze hebben allebei op het Fossiers Gymnasium gezeten. Alleen was het zo dat Karel, uh, die deed natuurlijk gewoon heel eind. In examen. Uh, en die ging daarna ja, min of meer studeren tot de oorlog uitbrak. Uh, en Gerard, die uh begon eigenlijk als een heel goede leerling... want hij had bij het werk, ik, op de eerste of de tweede klas... nog een keer een tien voor Latijn. En daarna ging het helemaal mis. En op het eind van de vierde klas is hij er dus uh, van afgegaan... wat op zichzelf voor hem een uh, levenslange frustratie gebleven is... want eigenlijk iedereen die hij kende... dat waren gewoon mensen die dat genaamstelijk wel gedaan hebben... die gingen studeren. Je merkt het ook in de avonden. Eigenlijk al die vriendjes die hij daar uh, bezoekt... Uh, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die aan het studeren zijn. Uh, behalve dan die Maurits Duivenis... die, uh, die echt helemaal mislukt was... Uh, en wat je dan uh, misschien wel zou kunnen bedenken... dat is dat Gerard, uh, tenminste dat wordt wel eens beschreven door geleerden... die uh, broers en zussen onderzoeken... dat Gerard eigenlijk uh, merkende dat hij Karel uh, niet kon overtreffen in dat studeren en in dat leren... Eh, dat hij daarom het gewoon over een geheel ander boek gegooid heeft. Noodgedwongen? Dat, nou ja, niet zozeer noodgedwongen. Het, het, het, het, het, het rare van al die psychologische verklaringen... is natuurlijk dat ze alle, alle kanten op kunnen. Mm. Hè, de, in het ene geval is het zo... dat iemand eh, zodanig eh, concurreert met zijn broer... dat hij hem overstijgt. En het, voor hetzelfde geld kan het bijvoorbeeld precies de andere kant op gaan. Ja, het, het is wat de de-identificatie genoemd wordt. Hè? Dat, wat je ook in, in, in, de, in deel 1... Over Gerard Reven schrijft, dat mogelijk zijn afgebroken schoolcarrière samenhangt met, met het succes van. Kijk, wat je wel ziet, dat is dat er denk ik van het begin af aan een soort concurrentie geweest is tussen die, boeren, tussen die en. Uh, ja, kijk, Karel van Treven zei altijd... Uh, een biograaf moet niet verklaren, maar je hebt natuurlijk toch de neiging... om voortdurend dingen met elkaar in verband te brengen. Uh, ik denk dat het uh, in eerste instantie te maken had... met de relatie van die twee met hun vader. Kijk, die moeder, dat was natuurlijk een ontzettend aardige, zorgzame vrouw... die die kinderen allebei uh, even aardig probeerde te vinden... en even lief probeerde te vinden. Maar die vader, dat was iemand die was in de eerste plaats niet zo heel veel thuis. Uh, want hij moest voortdurend de wereldrevolutie helpen organiseren... in, in Duitsland en in uh, uh, Rusland en daaromtrent. Uh, en die vader. die had een heel duidelijke voorkeur voor Karel. boven Gerard. Ja. In de eerste plaats was het zo dat. Karel natuurlijk. gewoon anderhalf, twee jaar ouder was. Dus daar kon je meer mee. Je kon er meer mee praten en dergelijke. Bovendien was het zo. Karel was waarschijnlijk toch gewoon ook echt de intelligentste. Hij was ook uh, degene die. Uh, niet zoals Gerard voortdurend. allerlei ziektetjes had en zo. En waar altijd iets mee was en die altijd lastig was. Uh, en ja, ik denk eigenlijk dat. Uh, ja, Gerard voortdurend geleefd heeft onder die jaloezie. Jaloezie was überhaupt een ongelooflijk eh, prominente trek in zijn karakter. Ik, eh, om ons bij te staan, landse eh, balans evenwicht te houden... is ook Max, Max Pan bij ons, schrijf journalist, bekroond vrijdenker. En een persoonlijke vriend van Karel van Treven, kan je dat zeggen? Ja, een beetje wel. Hè. Want... want um... Nogmaals, die had het erover dat. Uh, uh, uh, over de verhouding van Karel met zijn emoties. Dat het nou niet uh, altijd even duidelijk doorschemerde. Ik kan me voorstellen dat, dat juist een vriendschappelijke band. juist een hele emotionele band was. Was het dan niet mogelijk om echt vriend met hem te zijn? Of valt dat Met eigenlijk... Karel? Jawel. Jawel. Maar op, een, op een natuurlijk hele cerebrale, afstandelijke manier. Zoals Kaal was, vol ironie. Ja. Maar als je zelf uh, gevoelig bent voor die ironie... is het alleen maar fijn om in zo iemands omgeving te zijn. Ja. Je schrijft in de Max Pam Globe dat... <laughs> ja. Karel, misschien wel een grotere schrijver was dan Gerard? Ik vind mm. dat woordje misschien veel verder. Nou ja, hè? kijk, uh, ik heb er al heel lang over getwijfeld. Uh, in mijn uh, studententijd, zou ik maar zeggen. In mijn eerste jaren heb ik Gerard altijd een veel grotere schrijver gevonden. En het is wat later tot me doorgedrongen dat het eigenlijk misschien helemaal niet waar was. Ik zag Karel uh, eigenlijk voor in de eerste instantie voornamelijk als een uh, chroniqueur van zijn tijd. Als een journalist. Als een essayist en niet als een romanschrijver. Ik had toen nog het idee dat de non-fictie dan, dan, dan, lager stond dan fictie. Mm -hmm. En uh, als je zelf ouder wordt, dan begin je daar langzaam een andere mening over te krijgen. En mijn, mijn, uh, mijn oordeel over Karel en Gerard is gewoon gewijzigd in de loop der jaren. Ja, maar het staat nog steeds het woordje misschien. Nou ja, goed. Ja. Uh, volgens mij is het grote verschil is dat ze allebei in niets geloven. En uh, bij Karel is dat uh, consequent volgehouden tot in het uh, oneindige. En bij Gerard heeft de neiging om uh, daar tegen in opstand te komen... En uh, dat is daar is volgens mij ook uit te verklaren zijn religieuze mystieke hangen. Maar wat bedoel je in niets geloven? Wat bedoel je daar precies bij Nou ja, goed in geen autoriteit, in, geen, in alleen maar geloven in wat je werkelijk kunt uh, empirisch en uh, analytisch kunt onderzoeken. Zoals Karel het heeft, puur wetenschappelijk. Gerard zou dat ook graag willen, maar die heeft toch misschien wel door een andere uh, samenstelling van zijn hersenen een hele duidelijke mystieke. Uh, kant. Uh, ik heb heel lang gedacht dat het misschien allerlei, allerlei, allemaal aanstellerij was... maar misschien is dat helemaal niet zo. Misschien is dat gewoon uh, uh, uh, met een ander soort hersenen... die misschien ook uh, met zijn homoseksualiteit te maken heeft. Dat weet ik niet. In ieder geval uh, vanuit uh, de totale afwijzingen... vanuit de totale uh, uh, cynisme is het niet. Maar uh, hoe zal ik het zeggen? Vanuit een, uh, een zeer kritische houding ten opzichte van alles wat aan je voorkomt... is Gerard dus anders geworden dan Karel. Maar, maar eigenlijk het lijkt uitgangspunt is eigenlijk hetzelfde. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik zou graag even de, uh, de broers zelf aan het woord willen laten. En dat is een fragment dat komt uit een... Uh, uit een Televisieprogramma. Een van de weinige, misschien wel de enige volgens mij, het dubbel interview van beide broers met Brugsma. Of, of zijn er nog andere geweest nogmaals? Nou, niet van hen samen, denk ik. Nee, nee. nee. Nou, Brugsma die had ze in 1974 samen in de studio. En dan komt hmm. er dus een moment dat um, er wordt even geïnformeerd naar uh, Betondorp, uh, hoe, dat, hoe ze daarop terugkeken. En dan zegt Karel in eerste instantie van. nou. Ik vond dat wel prettig. En dat is voor Gerard aanleiding om zichzelf tegen zijn broer af te zetten. De, de geluidskwaliteit is niet helemaal geweldig, maar uh, ze zeiden dit. Nou, ik heb daar wel aangename herinneringen. Nou, ik ben Actief kan je natuurlijk niet zeggen. We waren nog betrekkelijk klein, maar ik vond het allemaal wel interessant. En uh, er waren ook heel aardige mensen bij die zo bij ons huis kwamen. Hoe Gerard. U, uh, nou, mijn herinneringen zijn wat... wat uh... Pijnlijker, wat. Uh, ik geloof dat ik het allemaal. Te, ik geloof dat mijn broer altijd een bepaalde reserve heeft gehouden. Terwijl ik veel totaler ben. Dus ik geloof dat het al die, die waanzin echt waar was. Dat heb ik echt jaren geloofd. Uh, mijn positie is veel bedreigender. Ik heb een, een, andere, een andere levensloop gehad. Ik ben van een andere gesteldheid. En. Uh, ik ben uh, gevoeliger, hartstochtelijker. Een romanticus. Ik leef in, in, in, in mythologie, ik leef in, in religieuze beelden, in symbolen. Ik ben geen rationalist. Uh, ik ben heel iemand anders dan mijn broer. Ik wil graag gehoord worden en ook begrepen worden. Is het nou, we hoorden trouwens eerst hun stemmen lijken heel erg op elkaar. We hoorden eerst Karel en daarna wordt hij uh, bijgevallen door Gerard. En Gerard zegt eigenlijk direct, terwijl dat niet direct de vraag is... Ja, mijn broer is altijd zo en zo en zo en ik ben zo. Is dat inderdaad typerend van uh, dat hij zich wenst af te bakenen van wat zijn broer zegt? Dat hij zegt? Hij heeft het ook over een gesteldheid, hij heeft een andere gesteldheid. Is dit typerend? Uh, nou ja, kijk, het is in ieder geval duidelijk dat hij uh, dit vindt. En ik geloof ook dat, dat er wel iets in zit. Uh, kijk, bij al dit soort dingen uh, kun je natuurlijk ook net zo goed bij spreken... De, de nadruk leggen op wat de overeenkomsten tussen die twee zijn. In plaats van de verschillen. Kijk, natuurlijk zijn er die verschillen waar we het straks al over hadden. Maar je hebt natuurlijk ook de overeenkomst... dat het allebei natuurlijk min of meer beroepsprovocateurs waren. bedoel, mm -hmm. Wat dat betreft eh, komen ze uit hetzelfde nest. Die stemmen zijn hetzelfde. Die stem van die vader, die was ook ongeveer zo. He, dus er zit toch nog een beetje een soort Enschedees accent aan waarschijnlijk of zo. Ondanks het feit dat zij in Amsterdam geboren zijn. En... Ik bedoel, ze hebben natuurlijk gewoon heel veel... Dezelfde soort opvoeding meegekregen. Want je kunt natuurlijk zeggen dat uh, Gerard. Uh, nou, ik zou zeggen, waren allebei erg ontevreden over hun opvoeding. Karel, die klaagt in zijn uh, autobiografische stukken in de, die hij tijdens de oorlog schreef. dat hij, hij en ik in een huis woonden waar geen cultuur was. Maar en, hij zegt nu eigenlijk, het was best prettig. En nou ja, nee, maar goed, dat gaat het dan gewoon over de omgeving in Betondorp. en daar mm. zeggen dat je nou daar kon wonen. terwijl Gerard zei dat je daarbij spreken. min of meer doodging als je daar maar gewoon een voet zette. Maar, uh, nee, maar dan gaat het. Nou, over hun opvoeding. En Karel die was helemaal ontevreden omdat hij vond dat hij eigenlijk toch uh, te weinig meegekregen had. Er was geen cultuur. Uh... Je moet je realiseren dat die jongens in hun vroegste jeugd... doodgeslagen werden met gedichten van Gorter. Want die vader was een ongelooflijke bewonderaar van Gorter. Ze kenden min of meer allemaal eh, allerlei gedichten van Heine uit hun hoofd. Nou, ik moet zeggen, eh, als ik zo'n opvoeding gehad had... Mm. dan was ik een stuk cultureel onderlegd geweest. Eh, well, maar ik denk dat gevallen. Karel het ook maar. veel algemener bedoelde. en bedoelde meer die hele situatie na de oorlog... die eh, meer gericht was, volgens mij, op, het, op de wederopbouw... dan op... Eh, het uh, eigenlijke milieu van uh, de familie zelf. En dat is, wordt natuurlijk altijd tot een karikatuur. Want als je Gerard uh, leest over zijn vader... dan is het ook een man met een afgezakte broek. En, uh, nou, daar die herken alleen ik helemaal niet in, uh, dat beeld van Nop in. Wat? Met, nou, de, de, wat er werd gezegd, wat Nop net zei... over de gedichten van Gorter. En als je de avonden leest, dan herken nee, ik die Nee, maar die, die vader die... was bijvoorbeeld helemaal geen cultuurbarbaar. Hele, die was eigenlijk oh. een zekere zin. Ook een provocateur. Ik heb laatst uh, een half jaar geleden van, de, van het archief van het parool een 60-pagina-dik uh, uh, document van de vader gevonden... waarin hij de toekomst van het parool beschrijft. En die uh, toekomst waar het parool wordt beschreven... Dat gebeurt in heel uh, provocatieve termen... zodanig dat ze dat hele stuk onder de tafel hebben geschoven... en zo gauw mogelijk in een la hebben gestopt. En dat is nu pas onlangs weer uh, boven water gekomen. En je ziet daar eigenlijk dat die vader diezelfde soort stijl had... als die twee zoons. Nog heel rudimentair, maar je ziet dat ze allebei uh, duidelijk iets mee van cultuur en van schrijven en van literatuur hebben meegekregen. Ik is wel even eigenlijk voor de volledigheid. Um, want we gaan er eigenlijk vanuit dat iedereen wel weet... hoe die broers zijn, mm. uh, zijn opgevoed. Maar ze zijn, uh, de ene is in 1921, Karel geboren. De 1923, Gerard. Ze komen uit een, laten we zeggen, orthodox-communistisch gezin. De vader hebben we al gehoord. Die was ook actief in de communistische partij. Schreef in de tribune. De moeder kwam uit het Hoge Noorden. Um, wordt in ieder geval door Gerard. Ik weet niet of Karel zich erg over zijn moeder heeft uitgelaten. Als een, als een hele fijne en warme vrouw uh, gezien. We hadden het er zo net over dat wat ook over overeenkomsten... en dan wil ik even naar een ander fragment. Zo, en dat heeft met dat provocatieve te maken. Uh, Beiden hebben zich uh, in de loop van de tijd... was een vrij moeizame uh, proces... Uh, zich alle twee op eigen manier van het communistische uh, jeugd uh, bevrijd. Um, maar je ziet dan dat in datzelfde interview met, van 1974 met Brugsma... Um de vraag wordt gesteld, waar lijken jullie eigenlijk niet erg op elkaar... Um, dat jullie uh, allemaal tegen vernieuwers en tegen vernieuwing afzetten. Dus uh, Gerard die zou zich tegen vernieuwing en Carlo werd meer tegen vernieuwers afzetten. En dat is een moment, een van de zeldzame momenten... dat je ziet dat ze ook echt heel dicht bij elkaar komen in hun reactie daarop. Eerst komt Carlo aan het woord en die zegt dan waarom hij zich tegen vernieuwers afzet. En dan valt Gerard erbij en dan is er echt een moment van vrolijkheid. In de geschriften van beide boers uh, is inderdaad geen uh, onstuimige vernieuwingsdrift. Maar ik neem het toch, is er zit een verschil in. Hè? Uh, jouw vrevel wekt, eerder, wat eerder gewekte de vernieuwers, terwijl bij boer Gerard vaak een vrees voor of afkeer van uh, de vernieuwing bestaat. Wat wekt bij de vernieuwers zo speciaal jouw irritatie? Nou... Uh... ...uit ontzettende geswets bijvoorbeeld... ...dat voortdurend doorgaande geemmer, ...dat niets eigenlijk zeggen, zo'n stuk of zes kreten... ...dag en nacht door, maar steeds maar herhalen... ...dat structuren doorbroken moeten worden, wat helemaal niet zegt. We zullen helemaal niet zeggen wat er dan eigenlijk precies... Is. Is een mooi voorbeeld in het blad van de regionale werkgroep... De ...jeugdwerkgroep weer of zoiets, daar staat uh, ergens... De, de mesthopen van de westerse mentaliteit wortelen ook in het welzijnswerk. Dat ja, ja. mocht vroeger formuleren nee. Nederland, dat mocht dat niet. Dat betekent helemaal niks. Nee. consumptiemaatschappij en, en, en Ben Bos schrijft in de Nieuwe Linie zo'n artikel tegen mij, tegen, tegen het boek Lieve Jongens omdat het goed verkoopt. En die zegt, uh, uh, hij tekst er nergens wat van aan, hij tekst er nergens aan, niks aan van het lot van de West-Europese mens die ingeklemd wordt tussen productie en consumptie. Hij bedoelt, hij bedoelt toch zeker niet dat ze hier in de rij moeten staan voor, voor een pond tomaten of voor een ontvlees? Dat neem ik niet ja. aan, maar... <laughs> ja, maar hier, hier lijken ze toch ontzettend op elkaar. Ja, dat ja, is natuurlijk ook zo. En, maar dit soort broederlijkheid maar, maar, hebben ze jou ook gewoon gelijk. Dus, uh, <laughs> ja, maar, maar zijn dit, momenten, ja, dit soort momenten zeldzaam? Of waren er meer punten waarop ze elkaar wel konden vinden? Nou, kijk, het is bijvoorbeeld zo dat... Ik, uh, ik heb in mijn uh, eigen studententijd veel troost ontleend... aan het lezen van het geloof der kameraden van Karel van het Reven... waarin hij de communistische leer uh, fileert... Uh, toen dat boek verscheen, was Gerard daar heel enthousiast over. Hij heeft er heel veel exemplaren van, verkocht, van gekocht om ze cadeau te doen aan mensen. Hij heeft geloof ik zelfs nog zijn Duitse vertaler erop gezet... met de mededeling dat hij dat in het Duits moest vertalen. Dus wat dat betreft was er natuurlijk wel overeenkomst. maar ja... Op het moment... Was het dan ook trots... Voor zijn oudere broer? Mm, dat denk ik niet. Ik denk toch dat hij eigenlijk daarbij meteen ook bedacht: van maar hij moet niet te veel praatjes krijgen en mij niet voorbijstreven. Er zit dat, dat, dat trouwens misschien ook wel aan de kant van Karel af en toe iets van een soort uh, uh, poging om Gerard voorbij te streven. Ik heb het bijvoorbeeld nooit begrepen waarom Karel in de jaren 50 is dat geweest, denk ik, uh, die twee romans geschreven heeft. Want dit oh, zijn volgens ja. mij helemaal geen goede romans. Uh, en. De, de, daar proef je ook iets in... van dat Karel toen op dat moment waarschijnlijk... iets meer de artistieke richting uit wilde... dan uh, hem gegeven was. En later is natuurlijk gebleken... dat hij natuurlijk een ongelooflijk goede essayist is... die het over van alles en nog wat kan hebben. Uh, en is dat romans de... niet zo vakt, slecht? Maar goed. Ja, nou ja ik, ik, ik, ik vind ze echt, ik vind ze ja, echt ja. slecht. Maar goed... Ja. Uh, ik nou, er is ook. nog een oogpunt van overeenkomst, dat is de liefde voor toekenje volgens mij. Die, uh, ik weet niet van wie die vandaan komt. Ik denk van Karel, maar die is door Gerard helemaal omhelst. En, uh, maar, maar je ik, moet je niet vergeten dat in hun onderlinge relatie zij altijd zochten meer naar de overeenkomst, omdat ze de verschillen natuurlijk heel goed kenden. Of de overeenkomst heel goed kenden en daarom altijd zochten uh, om zich van elkaar te onderscheiden. Dus, dus was het, was nee, het ik ook ik heb, een ik publiek een keer, spel? Ik, ik, ik, nou, nou, ja, ik vraag ik heb, me altijd een beetje af in hoeveel. Uh, ik je heb dit ze één echt... keer samen gezien, dat was uh, toen Karel de pca hoofdprijs kreeg. Dus uh, volgens mij nadat Gerard hem al had gekregen, en Gerard kwam natuurlijk te laat. He, de, de prijsuitreiking was al geweest. En toen kwam Gerard aan, ik meen uit België of zo. Maar toen waren ze toch heel vriendelijk ten opzichte van elkaar. En bovendien was Gerard gekomen. Dus het was toch niet zo. Uh, ik vond het toch heel, eigenlijk er heel... Vriendelijk en vredig uitzien. Wees zijn Max dat, dat ze, ze eigenlijk uitstekend met elkaar op verweg Diep in hun hart denk ik eigenlijk wel. Ja. Maar was het dan, ja, wat ik net al vroeg, bij. was het een het... beetje publiek spel? Denk ik wel. En de vreselijke ruzie is volgens mij pas of de afstandelijkheid is pas later gekomen, toen Geert echt een beetje gek werd en een nou, beetje uh, ja, helemaal in god ging. Ik geloof dat Karel niet, dat, dat niet kon Dat veel goedkeuren. dieper. Dat zit nee, dat mij, dan vanaf Geert. is het toch niet zo, hoor. Kijk, die, uh, die uitreiking van die PC-hoofdprijs toen aan Karel... Uh, Geert was inderdaad te laat en dat was uh, niet giek natuurlijk. Uh, hij zei zelf dat hij een verkeerde afslag genomen had met de auto... en daarom te laat was. Maar het was wel jaans. duidelijk dat inderdaad het een soort uh, entree was... tijdens die bijeenkomst. Uh, maar waarom ging hij daar naartoe? Niet... Uh, omdat hij uh, trots was op zijn broer of zoiets. Maar eigenlijk omdat hij het idee had van... ja, daar kan ik toch eigenlijk niet wegblijven. Want dan nee. beginnen de mensen daar weer over en zo. Uh, maar kijk, ik geloof niet dat, dat geloof hij ooit niet. iets heeft aangetrokken... van wat mensen van Dat geloof, ik, geloof ja. ik ook niet. Nou ja, maar goed, hoe dan ook. Kijk, Karel heeft een paar dingen gedaan... Uh, die Gerard hem voortdurend kwalijk genomen heeft. dat is een soort catalogus die uh, naarmate Gerard ouder werd... Uh, steeds... Uh, ja, onbetrouwbaarder, denk ik. Uh, en bovendien ook steeds onterechter... maar ook steeds woedender werd. Uh, en dat, de, de, een van die dingen is... dat die... Uh, voortdurend roept dat Karel samen met David Koker, dat was een vriend van hem, een schoolvriend eh, zijn boeken kapot gemaakt had in zijn jeugd. Ander was dat, eh, roept hij dan eh, ik was de eerste die ging schrijven en Karel schuurde alles voor mij kapot. Ja. Nou dat is allemaal gelogen, eh, want die boeken, die staan op een lijstje en eh, die zouden knoppen kapot zijn maar ja, later tref je die boeken weer aan bij Hannie Michaelis, dus die boeken die heeft hij gewoon niet kapot geschoten. Eh, en dat hij de eerste was die schreef was natuurlijk onzin want de eerste die schreef was die vader en de eerste die het ging nadoen was Karel. Maar... maar je moet even uitleggen wie die David Koker is. Dat is in dit verband ook wel heel erg interessant. Ja, uh, ja, in nou die... ja David Koker was inderdaad een vriend van uh, Karel... die uh, in de oorlog uh, in Vught uh, om het leven gekomen is. Zijn dagboek is uitgegeven. Uh, en dat is een indrukwekkend uh, document. Uh, hij komt in de avonden voor onder de naam Pijp, geloof ik. Ja. En, en daar, Karel heeft het voorwoord geschreven... bij ja. die uh, uitgaven van die uh, dagboeken die na de oorlog zijn gepubliceerd. Dus uh, uh, Karel, je kunt je, je voorstellen dat misschien Gerard gedacht heeft... dat Karel, die David Koker... die dus toch wel een heel dramatische rol heeft gespeeld in de jeugd van die jongens... min of meer heeft opgeëist. Maar het is ook allemaal psychologie, dat weet ik gewoon niet. Nee, nee. Maar er zijn een paar andere dingen die iets ingrijpender waren waarschijnlijk. Ja, dat wil zeggen, behalve dan daar was ik überhaupt in die jeugd... kijk. Um, Gerard heeft, hem, heeft Karel dus ontzettend kwalijk genomen... dat hij uh, in uh, de jaren zestig, begin van de jaren zestig... toen werd er een schrijversactie gevoerd ja, ja, voor uh, subsidie. En uh, Gerard was daarvoor. En Karel, was toen samen met Godfried Bowmans. en nog één of twee mensen, uh, was daar tegen. En nou ja, dat heeft... Gerard, zoals hij dan weer ook was... meteen persoonlijk opgevat van... Karel misgund mij die paar extra centen uh, van... Uh, Terwijl hij de, zelfs niet eens een echte schrijver is. De, de, de, nou, zo heeft hij zich er ook nou, over uitgelaten. Uh, ja. uh, daarnaast was het zo... dat uh, in uh, de periode... Uh, verderop in de jaren zestig... dat uh, Reven... Uh, zich als homoseksueel en als katholiek... uitte. Uh, Gerard bedoel ik dus. Ik moet altijd oplasten in dit geval. <lacht> dat, ik ben altijd geneigd om Reven te zeggen. Uh, de... Als hij zich als katholiek en als uh, uh, homoseksueel uh, profiteert... Uh, dan wordt Karel in interviews gevraagd over wat vind jij daarvan. En uh, wat Karel dan doet, en dat is er zelf natuurlijk helemaal niks mis mee... die zegt dan op een gegeven moment van ja, uh, eigenlijk ik begrijp daar helemaal niks van. Hm. En bij Gerard komt dat aan als... Uh, ja, hij probeert eigenlijk mij belachelijk te maken uh, omdat ik uh, ben zoals ik ben. Uh, vervolgens, uh, en dat is iets waar Karel inderdaad, inderdaad denk ik in scheve schaats gereden heeft. Uh, dat was, ik denk, ergens in de jaren 70. Uh, was toen bezig, uh, Gerard was dus bezig met uh, daar in Frankrijk, Frankrijk uh, ja. dat geheime landgoed te bouwen. En uh, hij had daar in Puella een huis gekocht waar die voortdurend aan zat te timmeren. En toen is Karel daar met zijn vrouw langs geweest en toen heeft hij onder het pseudoniem Henk Broekhuis heeft hij twee keer een column geschreven in de NRC over dat bezoek. En daarin eh, doet hij nogal laadunkend over die eh, gebouwen, eh, dat er eigenlijk geen ramen in zitten. Nou, Dat was natuurlijk ook weer typisch Reve -re -re Gerard, het eh, was weer typisch dat hij eigenlijk geen echte ramen... hij wilde geen inkijken, hij wilde wel naar buiten kunnen kijken... maar hij ja. wilde niet dat mensen naar binnen konden kijken. Eh, maar goed, eh, daar heeft hij dus iets wat eh, laatdunkend over gerapporteerd. En wat eigenlijk eh, inderdaad helemaal niet kon... dat was dat eh, Gerard toen aan Karel gezegd heeft... Uh, ja, kijk, hier in dat dorp, daar wonen ook Paul Steenbergen en Mira Wart. Dat waren de, was de acteurs-echtpaar. En uh, ja, daar heb ik wel veel contact mee. Uh, maar ja, die zijn natuurlijk wel eerst overal in alle cafés gaan vertellen dat ik van de verkeerde kant was. Ah. Nou, dat zal Gerard vast verteld hebben. Ja. Maar hij heeft dat ongetwijfeld niet verteld. In met, de, met het idee nee. dat Karel dat in de krant ging zetten. En dat vervolgens was het natuurlijk het probleem dat hij dus aan die mensen moest gaan uitleggen dat ze door dingen de, de, die hij gezegd hadden. Maar je. je je hebt het nu over de slechte verhouding tussen die twee broers. die uh, tot volle wasdom komt in de jaren 60, jaren 70. Maar er wordt toch voortdurend gezegd dat het in feite al veel vroeger ontstaan is. Je had het er ook over dat hmm. Karel een bevoorrechte positie in het gezin had. En um, um, er is ook het verwijt. Aan, wat van verschillende. niet alleen door Gerard, maar ook door Erik Robijn bijvoorbeeld. Um, bevestigd is dat Karel zijn broertje altijd enorm heeft. Gepest. En er is in de, in de uitzending Literaire Ontmoetingen... waarbij uh, Gomperts uh, met uh, Gerard uh, Reven praat... komt uh, naar aanleiding van een typering van Karel in het, uh, in het boek De Avonden... als Joop, uh, reageert Karel zelf uh, daar als volgt op. In De Avonden komt een jonge man voor met een rood gezicht, De broer van de held en die jonge man, dat was ik. In die tijd bewoog ik mij eigenlijk in een heel andere groep... gedeeltelijk tenminste dan de figuren van de avonden. Dat wordt misschien het best gesymboliseerd door de anekdote... dat als, men, als de mensen die in de avonden voorkwamen... s'avonds langs de Amstel liepen op weg naar het huis van een van de figuren... die nogal veel in het boek voorkomt... dan keek men over de Amstel heen naar ons huis waar ik met mijn vrouw woonde... en dan zagen ze meestal dat het licht daaruit was... en dan zeiden ze, de kleinburgers aan de Amstel die zijn al naar bed... In de latere verhalen kom ik vooral voor als de oudere broer... die de jongere broer tyranniseert en treitert. En nou is het vervelende dat ik mij wel kan herinneren... dat wij altijd min of meer apart geleefd hebben... en vrij veel ruzie met elkaar hebben gehad. Niet zo geweldig goed met elkaar konden opschieten. Maar dat allersomberste gedeelte van zijn verhalen... waarin ik hem dus treiter... Daar kan ik me heel weinig van herinneren. Wat natuurlijk helemaal geen bewijs is dat dat niet zo geweest is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dat een bewijs is dat het wel zo geweest is. Uh, ja, wij hadden elk zo ons eigen wereldje. Hij was natuurlijk 2,5 jaar jonger dan ik. En hij zat altijd te knoeien met aquariums en dingen te timmeren enzovoort. enzovoort. Uh, ik had weer mijn eigen dingen. Ik was van mening, zo zou je het kunnen zeggen, dat wat hij deed uh, niet zo erg de moeite waard was. En hij hield mij ook voor een betrekkelijk onbenullig persoon. Ja. Max, uh, uh, kunnen we hier iets over zeggen over uh, die treiterijen? Zou dat inderdaad een hersenspinsel zijn geweest van Gerard? Of... Een beetje uh, sterk overdreven, denk ik wel. Want ik, wat me hier nu meteen ook weer opvalt, en ik heb hem ook wel eens geïnterviewd over uh, de avonden. Dat hij uh, er helemaal niet voor terugschrok om over het werk van Gerard te praten. En vaak in hele aardige termen. Hier doet hij dat eigenlijk in wezen ook. Maar zou dat geen compensatie zijn van vroeger? <totstuk> Met dit soort psychologie. Dit is de Kale In Het geval, <totstuk> geval van, de, van het regenschap staan mee aan te komen. Ik weet het niet. Ik heb daar enorme moeite mee. De, aan de andere kant heeft Gerard tegen eigenlijk altijd uh, veel laat dunken over het werk van Karel uitge. uitge Uitgelaten. Waarom, je vraagt waarom je achteraf hij eigenlijk, wie heeft hier nou eigenlijk gelijk? Ja, maar waar, waarom deed hij dat? Waar, waar, waar nou kwam ja, die ik denk dat, dat is misschien uh, de, de eeuwige strijd... als je nou toch wil, als je uh, psychoanalyse zou willen... volgen, zou je bij Adler te, te, te boek moeten gaan... die veel over twee broers, ja. over broers heeft geschreven. Maar uh, ja, misschien is het, was het voor Gerard nodig... om Karel min of meer uit de weg te ruimen... zoals het voor Hermans nodig was... om al zijn concurrenten uit de weg te ruimen... en de grootste schrijver van en, uh, en Nederland te, te worden. Maar als hij en, toch centuurs, de grote literaire held was... dan was dat toch eigenlijk helemaal niet nodig... om boer. Ja, maar zo, zo, zo eenvoudig gaat het. Zo, je, bent, je bent je dat helemaal niet bewust op dat, op dat moment zelf. Dus uh, ja, ik, ik, ik denk dat, dat men toch min of meer een vrij gelukkig huwelijk heeft gehad. Wat dan mogelijk was in die tijd. Want waren het toch, uh, ja, in betonborf was je niet. moorde je niet tot de fine fleur. en je was niet echt rijk. Uh, dat, ze, dat die vader en met die moeder. dat toch nog op een zekere manier heel erg goed hebben gedaan. Want ze hebben toch twee broers uh, weten op te voeden. die het daarna voor verdomd ver hebben gebracht. Die allebei de PC-hoofdvrijs PC hebben wie, wie, Welke ouders kunnen daarop bogen? Op dus zo slecht hebben ze het toch volgens mij ook niet gedaan. Het, is, uh, het loopt heel erg uiteen. Hè? Robert van Amerongen die schrijft... het was eigenlijk een heel fijn, warm gezin. En gezellig ook, leuk... Leuk om te komen. En Erik Romein zegt: Nou, die Karel heeft zijn broer toch eigenlijk wel als een lulletje behandeld, altijd. Wie heeft er dan wat? Hoe kijk je eruit tegen hem? bedoel wat Karel eigenlijk ook net zegt: hè. Uh, twee jaar leeftijdsverschil, dat maakt natuurlijk heel veel uit op die, uh, in die situatie. En kijk, je kunt natuurlijk, bedoel, er is dus het idee dat uh, Karel uh, Gerard gepest heeft, omgekeerd. Was Gerard natuurlijk ook een heel vervelend ventje. Dat, uh, kijk, in, die, in het eerste deel van het verzameld werk van Karel van Dreven, daar staan dus een aantal. Uh, stukken die Karel geschreven heeft in de oorlog over zijn verleden. Het ja. he? is autobiografisch stuk, hè? Daar staat onder andere een stuk in, dacht ik, en anders staat het in mijn deel 1 geciteerd, dat weet ik niet meer precies. Er staat een stuk in over uh, dat Karel op zijn kamer met zijn schoolvriendjes zit thuis. En dat is ook wel de kamer van Gerard, want ze zitten op één kamer. Ja. Uh, zelfs in het begin nog samen met die grootvader trouwens. Uh, die rogde. Ja. Uh, maar goed, uh, uh, dan zit Karel die zit dus met uh, zijn vrienden op die kamer. En Gerard die begint dan ongelooflijk te zieken. Die gaat voortdurend naar ja. binnen. probeert daar de boel te vers, uh, versteren. Dan begint hij weer te roepen over, uh, of ze weer uh, van spreken, intellectueel zitten te doen en ja. zo. Gerard goed, heeft de avond is toch het verslag van een pestkop. Ja, gaat het gaat toch voortdurend ja. over iemand die andere mensen zitten. zagen. al is het ja. maar over de kaalheid en dan weet ik veel alles. Dus Gerard had het toch natuurlijk ook in zich. Ja. Nee. Oh, maar Gerard had geen vriendjes en Karel wel. Nou ja, dat werd wel er gescheel werd gescheel. wel gezegd dat de vriendjes van Gerard dat het eigenlijk allemaal de vrienden van Karel waren. Ja. Ja. En dus dat betekent, hij ging om met uh, met Robert van Amerongen... wat eigenlijk een vriend van Karel was, met uh, Jan Erik Omijn... Uh, nou ja, dat is inderdaad wel zo. Hij, ik denk ook dat Gerard niet zo heel makkelijk in staat was om, om vrienden te maken. Dat heeft hij in de rest van zijn leven natuurlijk ook niet zo erg goed gepresteerd. En je zou kunnen zeggen dat eigenlijk beide broers toch een uiteindelijke gemeenschappelijke vijand kregen. Namelijk hè, dat, dat hele alomvattende gedachtegoed waaronder ze zijn opgegroeid... Uh, heb je de indruk gekregen dat, dat, dat ze elkaar daarin hebben kunnen vinden? Of zijn ze wat dat betreft echt hun eigen eenzame weg gegaan? Of, en er wordt gezegd van Karel dat hij zich eruit gedacht heeft. En dat Gerard ja, degene is die met deur heeft geslagen. En uh, uiteindelijk alleen kwam te staan. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Was dat niet een punt van overeenkomst? Ja, zo. een sterk punt van overeenkomst. Maar, ja. maar niet geen bindend element? Nee, niet. Nee, nee. Nee, en ik ja, denk ik ook niet dat ze elkaar bij wijze van spreken uh, daar al discussierend uitgehaald hebben nee, uit dat nee, communisme. Nee, nee. Ik bedoel, het is wel degelijk zo dat Karel dat volgens mij helemaal zelfstandig gedaan heeft door gewoon allerlei dingen te bestuderen. En bijvoorbeeld. De nou ja, rol van de vader speelde natuurlijk een heel grote rol erin. Die, de, na de, die tijdens de oorlog al min of meer door de CPN ja. is geëxcommuniceerd. Ja. En die twee zonen. Hebben zich daar zeer uh, door uh, ja, beledigd gevoeld bijna. Ja. En hebben altijd het dat die vader gerehabiliteerd moest worden. Dus in dat opzicht uh, waren ze het eigenlijk voorkomen met elkaar eens. Alleen is het wel zo, en dat vind ik op zichzelf nog altijd opmerkelijk... dat dat voor allebei geldt, dat ze bijvoorbeeld in 1947 nog echt communist waren. Ja. He, ja. Bedoel, ja. Ze zijn er echt pas, laten we zeggen, ja. eind van de jaren 40... allebei min of meer van afgeraakt. Ze ja. ja. zijn misschien altijd toch een beetje gebleven, in ieder geval ex ja, kijk, dat, dat, kijk uh, mijn derde deel van die biografie, dat begint, uh, in de, begint in de slotbeschouwing met de mededeling... Je gaat het toch niet uit citeren. Nee, nee, nee ik citeer alleen mijn eigen tekst. Je parafraseert het, he? je citeert het niet. Nee, nee, nee, ik citeer mijn eigen tekst. Mijn, mijn slotbeschouwing begint ongeveer met de mededeling dat uh, Gerard Reven uh, uit zijn uh, jeugd heel wat stalinisme meegenomen heeft. En... Daarmee bedoel ik dat uh, de manier waarop hij reageert op andere mensen, hun denkbeelden, de, uh, het uh, het onverdraagzame daarin... dat is eigenlijk natuurlijk gewoon... de manier waarop uh, een gelovige communist... met zijn tegenstanders omgaat. Het rare is ook dat... Uh, Gerard op het eind van zijn leven... Uh, werd hij steeds rabiater... ten opzichte van broer Karel. Mm -hmm. uh, en dan riep hij ook voortdurend maar... van ja Karel, die is eigenlijk gewoon blijven leven... blijven geloven in Lenin... en uh, in, in Marx en zo. Mm. Wat natuurlijk ontzettend een flauwekul was. Het is wel zo... En ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ik bedoel, als je katholiek opgevoed bent... dan zul je op een of andere manier altijd in je manier van eh, denken en reageren... daar iets van blijven merken. En ik denk dat dat voor, de, voor Karel en Gerard ook wel te maken zal hebben... met, uh, die, uh, met dat communisme. Ik wil zo op dat, op dat katholicisme nog even terugkomen vanzelf. Uh, uh, en hoe, hoe Karel daar ook uh, op heeft gereageerd. Maar ik vind het toch eigenlijk wel het moment dat we even naar vader moeten gaan luisteren. Vind je niet? Toen het boek de avonden verscheen, toen was ik wel een beetje huiverig. En ik moet ook zeggen op het ogenblik nog hoe goed boek het ook vind. Het is heel goed geschreven. Uh, het portret wat hij van zijn vader gegeven heeft, uh, dat was toch, is toch wel lichtelijk mistekend hier en daar. Afijn, dat zit hij nu zelf ook wel in. En uh, wij uh, kunnen uitstekend met elkaar erop schieten. Ja, we hadden het er. Uh, uh, Laura en ik hadden het op, op de redactie ook al over verschillende verschillen van mening. Um, uh, ik vond het heen, heel onprettig. Uh, vanuit het uh, heel onprettig commentaar vanuit het uh, vanuit perspectief van Gerard, omdat het iets heel voorwaardelijks heeft. Hè, van ja, het is een heel leuk geschreven boek, maar voor mij klopt het niet. En dat ziet hij nou ook wel in. En nu kunnen we goed met elkaar overweg. Ja, en ik denk, wat kan die man? Ja. possibly anders zeggen dan ik vind het dit heel wat hij zegt. Eigenlijk, en hoor. ik vond het ook wel aandoenlijk, ja. Ik vind die vader uh, zich uh, heel aardig gedraagd. Uh, die, kan, uh, die kan die zoon ook verwerpen. Dat doet hij helemaal niet. Heeft hij nooit gedaan ook? He? Nee. nee. Ja, absoluut ja, niet. Nou ja, dus, die, die oude vanter, die uh, oude vader, die was inderdaad ongelooflijk trots op allebei die zonen nee. later. En uh, daarnaast was het zo dat allebei die zonen zich eigenlijk schaamden voor het werk van hun vader. Karel heeft dat wel eens, uh, gezegd en Gerard was dat eigenlijk ook wel zo. Vonden ze het en, heel slecht? Of zo, dus ze schaamden zich gewoon voor het feit dat het uh, eigenlijk een soort van uh, journalistiek was. Uh, die dan wel als een soort uh, boek gepresenteerd werd... maar dat eigenlijk niet de moeite waard was. Het was eigenlijk een beetje van die... Uh, ja, zo iemand die een beetje... Bij, uiteindelijk nog wat wijsheid bij elkaar gooide... en die maakte daar dan een verhaal van of zo. En, ja, ik bedoel, dat, dat kun je hebben natuurlijk. Ik bedoel, dat hoort ja, er eigenlijk is een Autodidact, ja. dat komt ja, niet anders ja. natuurlijk. Nou ja, ja, zoals, nou, we zeggen ook... Uh, Gerard natuurlijk eigenlijk een autodidact ja. was uiteindelijk. Speelt uw moeder trouwens ook nog een rol? Want we hebben het nu de hele tijd over die vader gehad... of is dat een, een, een grote afwezige... Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, als je die, uh, er is helaas een beetje een tragische biografie over Karel verschenen... waar je daar niet zo ontzettend veel wijzer wordt. Je uh, bedoelt van Verrups? ja. ja. Uh, misschien beter niet over kunnen hebben, maar uh, daarin wordt die rol van die moeder, is mij ook nooit helemaal duidelijk geworden. Maar mijn indruk is dat zij in principe een warme aardige vrouw was. En ze had dus eigenlijk drie van die gekke mannen om zich heen, moet je even voorstellen. En ze had geen lieveling? Ik denk dat, Karel, dat Gerard wel voor die moeder de lieveling was, en Karel voor de vader. Klopt dat? Nou, synonym. dat weet ik niet. Ik, denk, ik heb eigenlijk nooit begrepen dat, uh, dat die moeder uh, min nog meer partijkoor zou je kunnen zeggen. Maar goed, je kunt dat ook heel moeilijk dat nagaan. Het, uh, ja. wat, kijk, wat, wat, wat wel mijn langs gebleken is, dat was die, dat die moeder wel degelijk ook echt een behoorlijke hardcore communiste was, hoor. Mm -hmm. Ik bedoel, je moet je toch realiseren dat uh, ook die jongens, die moesten met die moeder mee om langs de duren te gaan, in beton, op, aan te bellen, en het krantje van de communistische vrouwen daar te gaan verkopen. Want dat is ook een van die... En zo vrouwen... De journalisten waren er niet in beton druk, Nee, precies. Nee. Dus je moest zendingswerk gaan verrichten in een wereld waarvan je dus wist dat het volkomen zinloos was, eigenlijk. Ach, maar dat was überhaupt dat kankzinnig van dat communisme, je hebt het indruk dat het eigenlijk hoofdzakelijk bestaat, de gelovige communisten, die moesten dus eigenlijk vooral als een soort getuige van Jehovah langs de deur gaan, ja. aanbellen en dan colporteren met blaadjes. Ja. Maar was dus echt een trauma voor die boers? Het is nou, een trauma. Nou ja, ze niet. gingen in eerste instantie mee en ik kan me voorstellen dat ze dat later een beetje raar vonden. Maar, maar goed. je voelt je dan niet helemaal veilig bij moeder, zou je zeggen, als je, als je zo'n rol moet vervullen. Het is zo dat Gerard op, op hoge leeftijd, als hij, als hij gedichten over zijn moeder voorlas... daar zeer geëmotioneerd door raakte nog altijd... Maar ook dat hij, en dat is dan eerder dat over het Rooms-Katholicisme... dat hij daar op, op zeker moment over zei. Maar, maar kijk of ik dat goed parafriseer, hoor. Dat um, Je hebt het idee dat, dat Karel altijd wel bij clubjes hoorde... en zich er rationeel uit kon denken uit het communisme. Dat, dat Gerard veel meer een geïsoleerd persoon was. En dat hij, ja, je bent toch los van een soort... Allom, tegen, uh, zeg maar, alles systeem. En dat dat... In het katholicisme eigenlijk wel voor hem aantrekkelijk. was. En dat zegt hij er op een gegeven moment zelf ook over. dat uh, wat voor hem ook aantrekkelijk is in, het, in, het, in de rooms-katholieke kerk. dat het lijkt alsof de vader en de zoon het woord het zeggen hebben. maar dat het in feite de moeder is die het uh, die het, voor het zeggen heeft. Um, en dat dat een, een soort afspiegeling is van zijn ja, voorkeuren voor het oude gezin. Zit daar iets in? Nou kijk, ja, nee, je, Max ja, Bang ja, moet, er niet, nee, moet er niks van wel, hebben. Ik, zie, ik hoor <laughs> rationalisatie achteraf, maar, uh, <laughs> dat, is, maar je goed, dat is toch dat is de stem van Kabel hier. Maar Kabel had ook helemaal niet gewild dat we dit gesprek hadden gevoerd, nee, hè, want, die, nou, want hij... Nou, was hij best trots op. Jawel. Ja, ja, hij, heeft, hij <laughs> zegt toch ergens niet te veel verklaren, nee, nee, nee, dingen in invullen. Nee, dat ja, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk altijd een beetje, een beetje gevaarlijk. maar kijk. Uh, ik denk wel dat, het, dat een belangrijk verschil tussen Karel en Gerard is... dat Karel van dat communisme afrakend niet meer opnieuw in zo'n val getrapt is. En Gerard kon eigenlijk niet zonder zo'n kader. Ja. En toen heeft hij... Vanaf zijn jeugd was het al zo dat hij geïnteresseerd was... in allerlei soorten van dit soort systemen. Um, hij heeft op een gegeven moment, toen hij in, uh, in Londen was... heeft hij zelf overwogen om Joods te worden. En dan volgde hij altijd stevast de mm. grap op. Hij moest dat dan hij, besneden dat worden. dat, hij besneden dat was het worden. Maar het, uh, uh, wat hij gedaan heeft... dat is natuurlijk dat katholicisme aan zich trekken... en vervolgens uh, daar een invulling aan geven... die eigenlijk nauwelijks meer iets te maken heeft... met uh, de officiële leer van het katholicisme. Nee. Hij heeft eigenlijk... Uh, op dat katholicisme geprojecteerd wat hij in uh, iets wat verouderde studies uit de jaren twintig in de boekenkast van zijn Engelse vriend Perkin Walker aantrof. Namelijk van die verhalen, uh, van die mensen die op zoek zijn naar de mythen van de mensheid. En dan kom je op een gegeven moment terecht bij dat soort uh, mensen die ge geconstateerd hebben dat eigenlijk... Iedere godsdienst van origine een moeder godsdienst was een moedergodsdienst en niet een vadergodsdienst. Yes. En die moedergodsdienst, daarvan ziet hij dan, dat laten we zeggen, de, de, de ISIS-diensten in Egypte en dat soort dingen. En dat ziet hij dan overal in al die andere godsdiensten. En dat wordt dan in het katholicisme gerepresenteerd door Maria, waar inderdaad allerlei symbolen aanhangen die ook in andere godsdiensten voorkomen. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een soort godsdienst van eigenmakelij met ene aanhanger. Dus ja, en, en het was natuurlijk ook heel aantrekkelijk dat Karel er niks van moest hebben. Ik, mag ik afsluitend vragen, kunnen we, al is het maar een beetje, de een uit de ander verklaren? Dat we kunnen zeggen, Gerard was zo omdat, die, omdat Karel niet zo was. En Karel werd zo omdat Gerard niet zo was. Nee hoor. Nee. Nee, nee. Oh. Nee, kijk, ja, is dus, nee, je moet gewoon eigenlijk gewoon allebei nee, die schrijvers denk. lezen. Want dat zijn allebei uitstekende schrijvers... waarbij je bij de een uh, wat meer uh, denkwerk uh, hebt... en gewoon een redelijke levenshouding kunt aantreffen. En bij de ander uh, kun je dingen voor woord zien... Uh, ja, die eigenlijk niemand anders kan opschrijven. Kijk, Rudy Koudberg heeft wel eens gezegd dat Gerard Reven de enige was die over godsdienst kon schrijven... zodanig dat hij er zelfs een beetje in kon geloven. Mm. Nou, dat is eigenlijk ongeveer eh, zoals je het moet zien. Maar je moet natuurlijk niet gaan geloven. Maar, maar, maar bovendien zou het ook flauw zijn... dat twee van die enorme oeuvres, dat je die zou kunnen verklaren... uit het feit dat het de uh, ene broer is... en de andere de andere broer. Ja, maar je zou toch kunnen zeggen... De, als we het dan toch hebben over die twee tegenstellingen... de verlichting uh, en de romantiek... Om, mm. om die maar even te nemen... de romantiek was er nooit geweest zonder de verlichting? Of is dat echt een... Nou, het is het, uh, ja, nou ja, goed. Voor mij zijn dat hele grote stappen. Maar ik, uh, <laughs> die zijn te groot voor mij. <laughs> nou, u hoorde wie hier de, de Karel aanhanger was. Maar ik geloof wel dat, nou, dat... Volgens mij is Nop ook wel een Karel aanhanger. Natuurlijk. Ja, maar hij zegt... Je moet dat ook je Gerard blijven regelen. Ik ben Gerard aanhanger in zekere zin. Nou, kijk eens. Dus, het is allemaal heel compleet. Geen twee kanten. Ja. Nogmaals, Max Palm. Heel vriendelijk bedankt voor vrienden. You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 Or the to... Matthijs Deen en Laura Stek met hun gasten Nop Maas en Max Bam. Wilt u van dit programma een cd bestellen... dan kan dat door 7,50 euro over te maken op Giro 444600 ten name van de VPRO, onder vermelding van De Reeves in de datum van vandaag. Volgende week in deel 9 in Brotherware Art Douw... de boers Kennedy met als gasten Jan Donkers en Hans Veldman. Blijf luisteren naar OVT met na het nieuws van 11 uur... de gouden jaren met fragmenten uit het radioarchief van de VPRO... en in de serie Ongehoor het fantastische reisverslag dat Marnix Koolhaas maakte... naar het meest afgelopen lege plek op aarde, het eiland Tristan de Koeja. We zijn er weer na 11 uur. Tot zo. Straks vanaf kwart over twaalf blikt Govert van Brakel terug op de afgelopen media- en sportweek in de perstribune. Als je dat concreter maakt, ja. wat gaat er dan gebeuren? Met oud-showmaster Peter-Jan Rens, die zich probeert terug te vechten in de tv-wereld. En de vraag is...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 Dit is Radio 1.